Ongewiste Sporen. Een hoorspel door Hans Rote naar een ware gebeurtenis die zich afspeelde gedurende de Parijse wereldtentoonstelling in het jaar 1867. Vertaling: H. de Wolf. Spelleiding: Commer Klein. We zijn al in de havenmonding. Frankrijk. <laughs> Voor het eerst zal ik Frankrijk zien. Als die mist nou maar Het zou mooier geweest zijn als ik je je vaderland in de zonnetrein had kunnen laten zien. <laughs> oh, ik geloof het al aanleggen. En uit deze haven bent u toen nog vertrokken? 22 jaar geleden, ja. Ah, wat is Frankrijk toch veel mooier dan Brazilië. Oh, nu kun je toch nog geen vergelijkingen maken. Maar ik kan me wel alles voorstellen. achter de mist. En we zullen keizer Napoleon zien aan het hoofd van de garde... ...op zijn beroemde schimmel. Marinja, keizer Napoleon kun je alleen nog maar bezoeken in de doom der valide. Dat weet ik, dat weet ik. Maar de tegenwoordige keizer heet toch ook Napoleon? <laughs> oh, zijn paleizen zal ik zien. En de parades. En alles wat in Brazilië niet te zien is. Zal ik voor uw bagage zorgen mevrouw? De middagtrein hebben we door het mistige weer gemist, maar misschien wacht de avondtrein. Ja, er zijn zeven koffers. Drie in de hut van mijn dochter en vier in de mijne. Zijn we dus vanavond licht in Parijs? Als we de trein halen. Krijg ja, het hè? De Franse passer links, buitenlandse passen Ja, Franse links. Alleen passage, marnet-toner. De nachttrein gaat over tien minuten. Over tien minuten gaat de nachttrein. Verruk maken, meneer het gaat Moeder, nu ben ik van de steiger op de kade gekomen. Franse grond. We voelen hem onder onze voeten. Heerlijk. Alsjeblieft, dames, uw plaatsen in de volgende coupé, nummer 16 en 17. Huh? Er is nog maar één plaats, Frank. Oh, mag ik even uw kaartje, meneer? Heb ik niet. Ja, het spijt me, meneer, maar die plaats is bezet. Geef me dan maar een andere. Ik zal het proberen, maar de trein is erg vol. Erg vol? Veel te vol? Ik moet vanavond ook in Parijs zijn. Ik denk er niet aan te gaan staan. Wilt u zo goed zijn om die plaats te verlaten? Zo. De directie schijnt nog niet te weten dat er al een maand lang een tentoonstelling is in Parijs. Een wereldtentoonstelling, conducteur. Ik zou jullie dringend willen aanraaien om dat hele rommelbedrijf van jullie maar op te doen, ja, meneer. Jullie zijn toch tot niks anders in staat dan om reizigers die met rust gelaten willen worden te ergeren, ja, meneer. Is... Een wereldtentoonstelling, conducteur! Neemt u me niet kwalijk, dames, maar als u daar in de ingang blijft staan, dan kan ik hem met mijn koffers niet uit. Oh, pardon, we ga ik Zo, dames. De plaatsen zijn tot uw beschikking. Uh, mag ik even uw kijken? Ja. Dank u. Wanneer zijn we in Parijs? Even na middernacht. <totstuk> Ja. Ja. Maar... Zo. Ja. Dank je. Zou u denken dat er in de trein nog één plaats open is? Dank u, kind lief, je moet niet zoveel vragen stellen als ik rustig wil. Mist die nu niet meer? Die lichten zijn er door. Nummer 83 om 9 uur werkt de portier. In orde mevrouw. Uh, Piccolo, hier uh, is 114 thuis. U ligt nog altijd die brief. Uh, is het is lekker al die de sleutel even. Uh, um, alsjeblieft mevrouw. Dank u. Oh, ja, oh de achterling kolonie is werkelijk boven. Het uh, spijt me wel meneer, maar dat moet de dagportier behandeld hebben. Ik ben de nachtportier. Het spijt me meneer, maar we zijn helemaal vol. Als u niet van tevoren besteld hebt, is het absoluut onmogelijk meneer. Portier! Uh, ja mevrouw, het fruit is op uw kamer. Goedendacht. Welterusten heren. Maar, hoe was de naam, zei u? Mevrouw de Carpas, dochter uit Buenos Dat heb ik er expres aan toegevoegd. om u te laten zien dat we onze nachtrust nodig hebben. Er is geen telefoon binnengekomen. Ik heb het toch in La Havre direct na aankomst laten verzenden. Het spijt me heel erg, mevrouw. Het hotel is geheel bezet. Hoi, oh. oh, die muziek speelt toch nog. Ik wilt toch niet zeggen dat ik nu na middernacht nog op zoek ben naar een kamer? Maar bij ons is geen enkele kamer meer vrij, mevrouw. In geen 22 jaar is mijn moeder in Parijs geweest, Portier. En ontvangt u ons dan op die manier? En het is bij u zo mooi. En we willen bij u wonen. En u moet het proberen in orde te maken. Er zal toch nog wel één kamer over zijn? Tijdens de wereldtentoonstelling niet je vroeg. Mijn moeder is veel te moe om nu nog verder te zoeken. Dat zult u toch moeten toegeven? En toen met een beetje goede wil gaat alles. Dan blijven we hier. Ja, een uh, heel kleine kamer op de tweede etage die we nooit verhuren. Uh, ik zal eens informeren. Neemt u even plaats? Als er maar een bed is. Meer heb ik niet nodig. Zo. Nu gaan we gauw naar boven, moeder. Nog even geduld, hè? Leur maar tegen me aan. Oh, morgen dan ik ook. Hm, ik zou morgen de hele dag willen slapen. Kamer 55 wordt al in orde gemaakt. Maar hij is werkelijk zo klein dat we maar één van de dames kunnen opnemen. Misschien kan de andere dame dan in de Koning van Spanje omgebracht worden. Ik heb een piccolo gestuurd. Morgen komen we weer ons kamers vrij. De Koning van Spanje? Het hotel hiernaast? Nee, nee, nee. Dat is het Spaanse Hof. Maar aan de overkant? Dat is Metropool. Hier is het ene hotel naast het andere. Nee, de Koning van Spanje ligt aan het eind van de straat. De piccolo zal u erheen. Ja, dan, dan zal ik Kamer 55 nemen. En de dochter voor een nacht. Ja, ik, ik zou graag direct naar boven gaan. Uh, wilt u even uw naam in het vreemdelingenboek ontrijden? Oh. Waarom houdt de muziek op? Oh, het is half twee, mevrouw. U ziet, de hal is ook bijna leeg. De koning van Spanje is de zak in orde. Uh, breng jij deze dame er dan even heen, Piccolo, en haar bagage? Ja, deze drie. De overige moeten naar de kamer van mijn moeder. Oh, ja, dan kun je me nog even helpen. Als je tenminste ook niet zo vreselijk moe bent. Natuurlijk, help ik. In Parijs gaat iedereen zo laat mogelijk naar bed. Um, hier moet u nog even de geboorteplaats invullen, oh, mevrouw. Zo, alstublieft. Dank u. Ik wens u wel rust. De trap op, als u Wil ik even volgen? Ja. Oh. oh. Nog niet als je hoog Oh, hemel. Zo, links toe, kom alsjeblieft. Nummer 55. Zo, mevrouw. De bagage zal ik hier neerzetten. Oh, het is werkelijk erg nauw hier. Oh, Ik ben zo dankbaar dat ik hier kan blijven. Wil u even bij wachten? Zeker, mevrouw. Ja, ik zal uitpakken. Houdt u zich nou aan? De... Ja, alleen maar uh, het, het meest nodig. Ja, leg het daar maar neer. Oh, Nacht, kind. Wel te rusten. Zal ik wachten tot u ingeslapen bent? Mm, dat is erg lief van je, maar Ga nou maar, hoor. Morgen zijn we weer bij elkaar. Zul je het zonder mij kunnen redden? in zo'n vreemde stad. Ik ben hier thuis en moe ben ik helemaal. Nou slaapt u maar lekker. Ah. Oh, mijn moeder is alleen geslapen. Nu kunnen we wel gaan. Wees nu voorzichtig nieuws de trap. Is het in Parijs altijd zo donker als in deze gang? Het is twee uur in de nacht, je vrouw. Een mooiere kamer dan mijn moeder. Ik kan vanuit mijn bed de scène zien. Het staat op het kaartje: heet de baden gelieve men van tevoren bij het kamermeisje te bestellen. Een aangenaam verblijf toewensend, hoogachtend de directie van het Hotel de Koning van Spanje. al een beter partij. Dat nummer, juffrouw. 55. Oh, wat zegt u hier? Een ogenblik. Een beter. Het is al bijna tijd voor de lunch. Maar uh, huh. we zijn ook pas laat gekomen. Een ogenblik, u ziet, ik ben bezig. Ik heb het nagezien, majoor. De trein naar Marseille gaat vanaf de achtste, werkelijk al om 12.30 uur. Euh, meneer de portier, alsjeblieft. Oh, dank u zeer, majoor. Dank u. Hoe wacht de namelijk alweer, juffrouw? Oh, gaat u gaan, maar ik zal zelf leven zien. Doctor de zien. Dokter de Vouw. Dokter de Vouw. Niet zo luid mijn aanroepen. roepen. Was dat juffrouw Carpas? Ja, die jonge dame die zo vlug de trap op loopt. Pas maar nou op. Ik laat niets merken. Heeft ze niet omgekeken? Absoluut niet, dokter. Absoluut niet. Ze gaat naar 55. Ik wacht zo lang in de hal. Kamerwesje. op 55. In deze gang? Rechtuit en dan dit. Dan 57. 56. 55 alles toch stil? Nee, tegen me. Neem me niet kwalijk. Heb ik me nou vergist? Is dit niet 55? Ja, toch? Ja, dit is 55. Deze kamer heeft mijn moeder gisteren betrokken. Nee, mevrouw, dat is niet goed mogelijk, hoor. Wij schilderen nou al drie dagen in deze kamer. Weet u, u hebt uw etage vergist. Ja, ja, waarschijnlijk 55 op een andere etage? Nee, juffrouw. Oh? Ja, dan heb ik mijn nummer vergist. Kan ik u misschien helpen? Maar je vrouw, waarom loopt u nou weg? Natuurlijk heb ik mijn nummer en de etage vergist. Hier is de trap. En hier is de deur. Ja, de deurkruk stond gisteren net zo. Binnen maar loop je toch niet weg, je vrouw? Zie ik er nou zo gevaarlijk uit? 101, 102, 103. 110, 111, 112. Nee. In deze gang ben ik nog nooit geweest. 79, 78, 77. Hier is het plafond veel hoger. Ik heb helemaal niet opgelet hoe hoog het plafond was. Er was een stukje muur tussen haar deur en de vogelen. Oh, eindelijk. Eindelijk. Dat ik me nou ook verbeelden kon dat het 55 geweest is. Binnen. O, oh, neemt u me niet kwalijk, mevrouw? Neemt u me niet kwalijk? Ik zoek de kamer van mijn moeder. Hier is ze gisteren gelogeerd. Ik herkende de kamer nou weer heel goed. Mijn kindje, wat ben je opgewonden? Ik woon in deze kamer al veertien dagen. Dat is onmogelijk. Ik wil je graag Je woont in de kamer van mijn moeder. Eén etage hoger misschien. Dat zijn schulders. Twee etages hoger. Daar ziet de gang er heel anders uit. Daar is zo'n kleine kamer helemaal niet. Ach, ik raak ook altijd in notaals in de waar. Het beste is dat je de portier nog eens slemmet. de portier. Ja, ja, dank u, de portier. Kun je de deur niet achter je sluiten? Welk nummer heeft mevrouw Karpas? U heeft de kamer zelf van mijn moeder gegeven. Eerst wilde u ons die kleine kamer geven. Ik zal direct even nazien. Maar ik kan die kamer niet opgegeven hebben. Mijn dienst is s'avonds om acht uur afgelopen. Hoe was het dan? Nou? Mevrouw Karpas. En wanneer zou mevrouw aangekomen zijn? De dame is gisteravond... Hmm. Of liever heden na middernacht tussen één en twee uur aangekomen. Maar dan is die dame niet ingeschreven. Niet ingeschreven? Ik heb erbij gestaan. Ik heb woord voor woord meegelezen wat ze geschreven heeft. De muziek heel plotseling op. Misschien wilt u zichzelf even overtuigen. Ja. Nee, nee, nee, nee. deze bladzijde komt niet in aanmerking. Dat is eer gisteren waar u kijkt. Ik heb erbij gestaan. Ik... Erbij staan en ik weet het heel zeker. Het was nummer 55. Ik me niet kwalijk, mevrouw, dat ik me er even mee bemoei. Ik ben de bedrijfschef. Oh. Nummer 55 wordt al geruime tijd niet meer gebruikt. De kamer is te klein om hem onze gasten aan te bieden. Ja, maar er was zo'n grote vraag in verband met de tentoonstelling dat we besloten hebben de kamer wel in gebruik te nemen. En sedert drie of vier dagen zijn er nu schilders in 55. Oh. Ja, misschien vergist u zich in het huis. Dit is Royaal. Misschien bedoelt u de koning van Spanje. Daar woon ik zelf. Ik bedoel maar, een vreemdeling kan zich in deze straat licht vergissen omdat er zoveel hotels naast elkaar zijn. Overal diezelfde grote entree, dezelfde hal, dezelfde trappen, dezelfde portier, dezelfde piccolo. Oh, Ik wil de piccolo spreken die mijn moeder en mij naar kamer 55 gebracht heeft. En die later met mij mee is gegaan naar Hotel de Koning van Spanje. We zullen u graag van dienst zijn. Daar staat een rij piccolo's. De andere... De derde van links. Die kleine blonde, die is het. Alfred? Tot uw dienst. Deze dame wou je iets vragen, Alfred? De, uh... Vraag u het zelf maar even. Ken jij, heb jij deze dame gisteren nacht naar de koning van Spanje gebracht? Nee. Ben jij niet met ons naar kamer 55 gegaan? Met mijn moeder en mij? Nee, dame. Ik, ik heb je nog gevraagd of het overal in Parijs nacht zo donker was als op de gangen. En toen heb jij gezegd dat het twee nacht snacht was. Ach, nee, dame. Tja, deze piccolo staat ervoor bekend... ...altijd de waarheid te spreken. En ik beroof me van een tijdelijk leugens tot dat. Maar mademoiselle, -ma ik hoogste het vermoeden dat er sprake is van een misverstand. Ik, ik, ik ben pas uit Brazilië gekomen. Ik, ik ken hier geen mens. Wat moet ik doen? Ik ga naar mijn moeder. Misschien kunt u het eens in een ander hotel proberen? Ik wil alles proberen. Dokter, dokter. Waar gaat ze heen? Naar andere hotels. Ik hoop dat ik haar niet uit het oog verlies. Ach, ik heet Injacarpas. Ik moet uw chef spreken. Deze deur door, juffrouw. Ik heet Injacarpas. Uh, ik... Gaat u zitten, juffrouw. Wat kan ik voor u doen? Ik ben gisteren met mijn moeder uit Brazilië gekomen. En toen ik haar vanmorgen vroeg van haar hotel wilde afhalen. Meneer de inspecteur, men ontkent dat ze aangekomen is. Nou, dat zal de verlof te helderen zijn, denkt u niet? Ik ben in alle hotels in de straat geweest, omdat men mij wilde suggereren dat ik me in het huis had vergist. Maar natuurlijk was het Kamer 55 in Royal. ook al wil niemand het geloven. Iedereen was zo gedienstig, zo beleefd. Oh, maar wint u zich toch niet zo op, juffrouw? Er is voor alles een verklaring, nietwaar? Wij van de politie zijn dan zeldzame dingen gewend, zoals u zich kunt indenken. Dus, laat uh, laten moet niet zakken. Er zijn maar twee mogelijkheden. Uw moeder is meegekomen of ze is niet meegekomen. Ze is meegekomen. Er is maar één enkele mogelijkheid. Des te gemakkelijker is mijn taak. U kunt over mij beschikken. Wat moet er gebeuren, inspecteur? Wat moet er gebeuren? Ach, oh, kalm, vrouw kalm. Ik denk er al over na. Uh, wij moeten nauwkeurig te werk gaan. En eerst even de gegevens omtrent de persoon van uw moeder verzamelen. Het beste lijkt mij ons licht eens op te gaan steken bij de scheepvaartmaatschappij. En dan komt al het andere vanzelf. Ik kan u alles wel zo uit het hoofd zeggen. Mijn moeder is in Parijs geboren. U schijnt niet te weten hoe wij overheidspersonen gedwongen zijn te werk te gaan. Wanneer iemand als passagier geboekt staat... is dat om zo te zeggen van een semi-ambtelijk karakter. Natuurlijk zou u mij wel alles veel beter en sneller kunnen opgeven... maar wat is een privaat persoon tegenover een gestempeld stuk papier? U neemt mij dit grapje niet kwalijk. We nemen een wagen en zijn er dan binnen enkele minuten. Ik dank u hartelijk. Meneer, u wenst... Ik kom hier met deze dame voor een dienstaangelegenheid. Uh, hoe heet het schipje van Carpas? Buenos Aires. Ik zou graag enige gegevens hebben over mevrouw. Uh, hoe was de voornaam? Françoise. Mevrouw Françoise Carpas, de moeder van deze dame die gisteren met Buenos Aires moet zijn aangekomen. Is aangekomen? Dan neemt u mij niet kwalijk, maar een inspecteur van politie mag zich op niemand verlaten. Tja, welke klasse hebben de dames gereisd? Eerste. Hmm, hier is de passagierslijst. In alfabetische volgorde: Bandeau, Berbé en Carpas. Ja. Mevrouw Inja Carpas. En mevrouw Françoise Carpas. Uh, reisde mevrouw ook eerste klas? Nee. Uh, oh, natuurlijk. Uh, nee, nee, juffrouw Inja reisde alleen. Hoe kunt u dat zeggen? U liegt! Ja, maar, u liegt! Mijn papieren wijzen het uit. Dat is een misdaad, inspecteur, en ze zijn allemaal in het complot. Ze hebben mijn moeder ontvoerd en ze willen losgeld. U mag geen minuut meer verliezen. Het is uw plicht om me te helpen. Als hier sprake is van een misdaad, zal de politie haar plicht doen. Natuurlijk heb ik geen enkele reden om aan uw beweringen te twijfelen, maar wat moet ik persoonlijk van deze kwestie denken als door de hotels en nu weer door de stoomvaartmaatschappij alles volkomen anders wordt voorgesteld dan u deed voorkomen. Misschien hebt u wel reden om de politie op een dwaals voor te brengen. Is het met uw mensenkennis zo droevig gesteld? Misschien ben ik krankzinnig. Misschien belt ik me maar, maar in dat ik een moeder heb. Kijk me nou toch eens goed aan en haar. houdt u deze laatste verdachtmaking nog eens. Ik moet met elke mogelijkheid rekening houden. Zeker, ik heb mijn moeder vermoord. Misschien enkele weken geleden in Brazilië en dat u nu wilt voorgeven dat ze eerst hier verdwenen is. Ah. Maar je vrouw, waar loopt u nou zo al heen? Hoort u nou eens? Ik zal u naar uw hotel brengen, wees toch niet zo onpartie. Als ik mijn mening zeg, mag, inspecteur, van A tot Z theater. Vanuit het loodgeslagen vreemdelingen, typisch een geval van een slecht geweten. Uh, dokter de Val, u kunt goed werk doen. Ziet u de jonge dame daar rollen, waarschijnlijk wat in de war? Volgt u haar? Ik volg haar al langer dan u vermoedt. Tot ziens. Ik geloof niet dat we elkaar kennen. Nee. nee, we kennen elkaar niet. Neemt u me niet kwalijk. Ach, en Kunt u me ook inlichten? Juffrouw. Hoe heet deze stad? U zegt. Deze stad? Maar, juffrouw. Alleen maar. Waarom? ...in de Braai te zitten. Voor de Krijntje in Paris. Is ook deze bank een plaats vrij? Zolang de kinderen in de Dreimolen zitten, ja. Hoe heet deze tuin? Bent u hier niet bekend? En kunt u me ook zeggen... ...is dit Parijs? Ik, ik geloof dat ik meer huis moet. Ik mag de bank voor u alleen hebben. Alles geen werkelijkheid. En, en ik ben helemaal niet in Parijs. Ik hoef alleen maar dwars door deze tuin te lopen en ben ik thuis. In vijf minuten. Mama wacht al met de thee. Ik wil altijd naar Parijs. Ik verlang er zo naar en ik mag er niet op rekenen. Maar voorlopig ben ik nog thuis. En misschien zal mama eens met mij op een grote boot erheen varen. Oh, u bent wel erg met uzelf bezig, juffrouw. Oh, oh, oh. Oh, oh, Ik mag u niet laten schrikken. Ik zit al een hele tijd naast u op de bank. Oh. Neemt u mij niet kwalijk dat ik u aanspreek, maar ik wou voorkomen dat u iets uh, zou zeggen dat niet voor vreemde bestemd was. Ik, ik zoek mijn moeder. Zo, zo. Ze dacht een wijs te maken dat ik helemaal geen moeder heb. Wie wilde dat wijs maken? Hè? Overigens ziet u er helemaal niet naar uit dat u zich goed op de mouw spelde. Gelooft u dat werkelijk? Ja, heb ik iets uh, beledigends gezegd? Ik ben voorkomen bij mijn verstand. Ja, ja, ja, ja. Bent u al eens in Parijs geweest? Oh, dat is een hele rare vraag. Ons bewoners zijn, het is wel niet zo mooi als Parijs. Weet u, het is tijd dat ik wakker word. U bent namelijk de vreemde die kort voor het ontwaken verschijnt. Ik moet nu ook naar huis. Ik verbeeld me dat ik in Parijs ben. Maar, mijn, mijn, mijn, lieve juffrouw, maar mijn, mijn beste juffrouw, Meneer, meneer, wat heeft die dame tegen u gezegd? Het is een zieke die ik bewaak. Mijn naam is Robert de Val, ik ben in dienst van de stad... Die dame, ja, die, die, die, die dame verbeeldt zich dat, dat ze niet in Parijs is. Ha, de wacht marcheert op. Ik wou er eigenlijk eens naar gaan kijken. Ik zal u niet langer lastigvallen. Ik mag die dame niet even verliezen. Nu Muziek ik de paarden. Dadelijk is het afgelopen. Ik zal alleen wakker worden als ik we voor de paarden werk. Ik moet wakker worden. En als ik me voor de paarden werk, gaat alles goed. Voor de paarden. Wat Ah! komt er de Had u dat gezien? Met opzet voor de paarden geworpen. Ach, oh, gelukkig. Ze beweegt zich. Pardon, heren. Pardon. Ik ben dokter. Ik ben dokter. Misschien wilt u me even helpen om het arme meisje op te tillen. Waar ben ik? In het ziekenhuis. Ben ik ziek? U was vlogevallen. Maar het is erg goed afgelopen. U bent niet gewond. Alleen een paar Kijk maar, uw handen. Strammen? Van het paard? Kunt u me ook zeggen waarom? Ik ben in Parijs. Twijfelde u daar dan aan? Maar, waar is mijn moeder? U mag nu niet zoveel praten. Ik ben uw dokter. Later nee. vertelt u mij uw geschiedenis. Nee, ik moet u nu vertellen, direct. Gisteren ben ik met mijn moeder in Lavraang gekomen uit Brazilië. Dit is mijn geschiedenis. Iedereen beweert dat mijn moeder niet meegekomen is. En ik ben in Parijs. Dat is het enige wat werkelijk vaststaat. Kunt u me niet helpen? In u zou ik vertrouwen hebben. Ik dank u. U bent een goed mens. Wat? Oh ja, dat zou ieder graag van zichzelf zeggen. Dat kan u ook in zekere zin. Ik vertrouw u. Acht u het mogelijk dat mijn moeder werkelijk niet is meegekomen? Dat ik me alles maar verbeeld? Of we vele weken op het schip hebben doorgebracht? Dag in dag uit naast elkaar op lichtstoelen in de zon lagen. Ik sta op het standpunt dat men zichzelf nooit volkomen kan vertrouwen. U wilt dus daarmee zeggen... Hoort u nou toch eens goed? Ik kan volkomen op mezelf vertrouwen. Ik weet dat ik niet droom. En ik weet dat ik alleen dan mijn verstand verlies als ik aan mijn verstand twijfel. Ik zal me nooit meer voor de paarden werpen. Toeval heeft u tot mij gezonden. Ik heb u verklaard dat ik mij volkomen op u verlaat. U zult mij helpen om mijn moeder te vinden... En ik beloof u erg rustig en verstandig te zijn. Ik wil leren begrijpen wat er rondom mij gebeurt. En trots en vertwijfeling zullen me niet nader tot dit doel brengen. Wat stelt u voor? Ik? Omdat ik doen wil wat u me aanraadt. Tot nu toe heeft mijn moeder altijd voor me gedacht. Ik stel voor... Oh, ik, ik dank u voor het vertrouwen en ik hoop het me waardig te tonen. Ik, ik stel voor... Dat u in een stil en deftig pension gaat wonen bij mevrouw Boulaert. Ik ken haar, zij geniet een uitstekende reputatie. Wie speelt op de piano in de salon? Wie staat, mevrouw Boulaert? Is er nog iemand anders binnen? Een nieuwe jonge dame uit Brazilië. Dat naar beneden drukken van toetsen met daaraan verbonden oorverdovend geraas geeft een grote aantrekkingskracht uit oefenen op leden van het vrouwelijk geslacht. Ik heb toevallig het gesprek gehoord. Meneer Gustave verlangde me, Juffrouw Carpas, dat ze respect voor de kunst zou tonen. Maar nu verlangt me, Juffrouw Carpas, niet te praten. Is de Juffrouw Carpas niet geleerd aan een dokter? Zo stille, bescheiden man. Ik geloof het, het grote ergernis van meneer Gustave. Als ik voor de keus gesteld werd, dan prepareerde ik meneer Gustave. Ik sluit voor vandaag het instrument. Vleierijen maken op verstandige vrouwen weinig indruk. Maar weet u, ik ben mij bewust u niet te vleien als ik u zeg. U bent de schoonste bloem die zich ooit van mijn oog vertoonde. U behoort tot de uitverkorene voor wie onze toondichters uitsluitend hun scheppingen deden ontstaan. Dit te weten alleen verbindt mij aan u. Van u gaat de betoverende bekoorlijkheid uit van uw Braziliaanse vaderland vreemd en geheimzinnig. Uw spel was zeer modern. Het moest zo modern zijn. Want alleen dat wat nog nooit geuit is... mag voor u geuit worden. o oh, dat ik deze muziek zelf geschreven had. Wat betreur ik het dat ik geen kunstenaar ben. Dat de uren van muzikale bedwelming beperkt moeten blijven... tot de weinige vrije tijd. Ik dank u. Ik moet nu gaan. Ik verwacht een kennis. Ik merk het wel. U ontloopt me. Uw kennis... Dokter Val, zo zo, ik spreek nooit over anderen. Hij helpt me mijn moeder zoeken. Goed, ik was heb ik u niet gevraagd mij toe te staan u daarbij te helpen. Ik heb maar één vurige wens gekoesterd, zee dat ik uw schokkende geschiedenis ken. U bij te staan. Maar dokter Val niet kan, ik zal het kunnen. Hij doet al het mogelijke en nodige voor mij. En wat heeft hij dan in de week dat u hier bent bereikt? Niets. Zijn hele activiteit bestaat daarin dat hij dagelijks nieuwe uitvluchten zoekt. ...en troost worden voor u verzint. Uw vertwijfeling neemt toe... ...voor zover het mij vergunt is uw gade te slaan. Uw moeder is niet gevonden. Men had ze tot de pers moeten richten lang. Tot de pers? Ja, daaraan heb ik ook eerst gedacht... ...waarom dat dokter de Val dat het niet verstandig zou Laat zijn... Luisteren, sjef Inja. Ik ken verschillende redacteuren. Vanavond nog hadden Toen u... ik in een moment van zwakte en verdriet... ...bereid was u mijn geschiedenis te vertellen... Hebt u mij uw woord gegeven dat u in deze kwestie niet zou doen waarvoor ik u mijn toestemming niet gaf? Inderdaad heb ik u mijn woord gegeven. Neem me niet kwalijk. Hmm. Dokter de Kraling van je vrouw, moet ik meneer hier binnen laten? Ja, laat meneer binnen. Dat betekent dat ik moet gaan. Maar ik ga niet weg. Zoals u wilt. Goedenavond, Inja. Goedenavond, Robert. De heren kennen elkaar van vroeger. Zeker. Goedenavond. Dokter. En, hoe voel je je vandaag? Gezond. Heb je nog nieuws? De politie heeft nog eens alle hotels in de straat afgezocht. Weer elke bediende ondervraagd die in die ongeluksnacht dienst had. Het onderzoek is nu afgelopen. Er werd niets ontdekt. Hmm. Zodat het uw taak is een ongelukkige recht en gemoedsrust te verschaffen. zijn speelt u op? Juffrouw Inja heeft mij haar geheim toevertrouwd. Inja, wat heb ik je nou gevraagd? Ik, ik voelde me opeens zo neergeslagen. Toen gaf het mij enige verlichting om meneer Gustave alles te vertellen. Maar hij heeft me zijn woord gegeven en er niet over zullen spreken. Dat zou ik u ook nog eens nadrukkelijk willen verzoeken, meneer. Ik voel er niets voor om met u over het lot van juffrouw Inja te spreken. Tenzij u zich het vertrouwen dat ze in uw stelt waardig toont. Wat hebt u tot u toe bereikt, dokter? Zeer weinig. Ik heb al de verzekering gegeven dat naar mijn vaste overtuiging... ...dat u er wel niets heeft nagelaten om in deze zaak licht te brengen. Dank je, Inja. Maar ik geloof dat ik me wel zelf tegen je kennissen kan verdedigen. Het komt er maar op aan wie juffrouw Inja haar vertrouwen geschonken heeft, meneer. Ieder die het waardig is, kan zich vertrouwen voorwerven. En dat ik het waardig ben, ik verzeker u. Ik zal niets onbeproefd laten om dat te bewijzen. Heere, u moet toch inzien dat ik in deze omstandigheden geen naevel tussen u beiden kan verdragen. Gustave, ik weet dat u het eerlijk meent. Maar ik heb al mijn vertrouwen in mijn vriend Robert gesteld. Daarom verzoek ik u. Vergeet mij en het noodlot dat mij trof. Dat is het enige dat ik u niet kan beloven. Maar u hoeft niet bang te zijn dat ik u in ongelegenheid zal brengen. Ik vereer de vrouw. Misschien zult u eens inzien dat ik geen praatjesmaker ben. Tot ziens. Adieu. Een onaangenaam, griezelig mens. Hij speelt niet slecht, Piano. Neem je hem in bescherming? Ik verzeker je dat hij nog volkomen onverschillig is. Dat ben ik zo vrij te betwijfelen. Anders had je hem niet alles verteld. Maar Robert, moet ik me nou tegenover jou verdedigen? Ik heb je uitdrukkelijk verzocht met niemand ergens over te spreken. Dan ben ik je teleurgesteld. Vind je het heel erg als je me teleurgesteld bent? Heel erg. En waarmee kan ik je bewijzen dat jouw vriendschap me boven alles gaat? Als je er verder van afziet, ooit weer met die Gustave te spreken. Wil je dat? Ja. Ik beloof het je. Dat is erg lief van je. Ik hoor het altijd graag als je me prijst. Als ik eerlijk mag zijn, ik prijs je elke dag in de stilte. Toe, niet alleen in de stilte. Ik heb nog nooit een vrouw gekend. Die? die? Die ik vuriger bewonderen moest dan jou. Ik heb me niet in je vergist toen ik je de eerste maal zag. Als ik jou niet ontmoet had, zou ik al lang mijn verstand verloren hebben. Maar jij helpt me. Jij zult mijn moeder vinden. Laten we over onszelf spreken, Inja. Niet altijd over je moeder. Ja. Ik heb nog nooit voor een vrouw gevoeld wat ik voor jou voel. Ja, ik weet het. Wat weet Dat ik. we van elkaar houden. Robert. Robert, wat is er? Waarom ben je met je me zo plotseling alleen? Heb ik iets onaangenaams gezegd, Lissie? Is dokter de val weggegaan? Ja, zo ineens. Hij heeft zelfs zijn hoed vergeten. Ik heb het papier, ik heb het papier, ik heb het papier. Het spijt je voor hier, maar ze wil niet meer met u spreken. Heb je gezegd dat ik op reis was? En dat ik er nu mijn opwachting kon maken. Dat heb ik natuurlijk gezegd, meneer Gustave. Juffrouw Inja zei dat het haar niet was opgevallen dat hij weg was. Ga dan nog even naar haar toe, Adèle. en zeg niet meer dan zeven woorden tegen juffrouw Inja. Meneer Gustave heeft nieuws over uw moeder. Wat zul je nu doen? Ik zal niets doen. Ik zal zeven woorden overbrengen. Meneer Gustave heeft nieuws over uw moeder. Goed, dan ga ik. <hazien> Oh, is... Door. nieuws over mijn moeder. U hebt niet goed gevonden dat ik u hielp. Maar u hoeft niet te vrezen dat ik geen rekening met uw wente gehouden heb. Ik ben zeer bescheiden uw trouwe dienaar geweest. Het is mij door een reis naar de haven mogelijk geworden u een gewicht door documenten te verschaffen. Dat ik u tegelijk met mijn vereering en een diepe buiging ter hand stel. Wat is dat? Alleen mijn naam? Dit is de lijst van vrouwelijke passagiers die de eerste stewardess van de Buenos Aires voor de laatste reis heeft opgemaakt. Het is geen ambtelijk document, daarom heeft ze het behouden en aan mij kunnen verkopen. Kijk maar eens naar nummer 29 van de lijst. Mevrouw Françoise Carpas en dochter. De naam van uw moeder, ja. Teruggevonden, het eerste spoor. Mevrouw Françoise en dochter nu moeten allen me wel geloven. Ik zou u aanraden van de documenten uiterst voorzichtig en verstandig gebruik te maken. Als u dat wenst, neem ik de leiding. Ik heb me tegenover u niet vriendelijk gedragen. Ik bied u mijn excuses aan. En dank u. Niets vermag mij meer geluk te verschaffen dan te weten dat u zich aan mij verplicht gevoelt. Maar ik zou toch liever alles in eigen hand houden. Wilt u mij dit stuk afstaan? Werkelijk? Het behoort u toe. U mocht er alleen over beschikken. U alleen. En geeft u het niet aan dokter Deval? Moet ik dat beloven? Als u het kunt. Ik kan het niet beloven. Wilt u dan de lijst weer terug... Hadden? Ik help u niet met het oog op persoonlijk voordeel. Er komt een dag dat u niet meer op mij zult neerzien. Het gaat u goed. De lijst behoort u toe. Maar houd de lijst in de gaten als u hem aan dokter Deval geeft. Adieu. Lieve kleine Inja, je bent rood van ons Zeg me één ding. Als je helemaal eerlijk tegenover me wilt zijn... en me je geheimste gedachten wilt toevertrouwen... ook jij gelooft dat mijn moeder niet meegekomen is. Dat ik de slachtoffer van mijn verbeelding ben, zoals de politie zegt. Moeten we ons daarover nu weer het hoofd breken? Zeg het me. Daarbij moeten zoveel factoren in acht genomen worden. ja of nee. Omdat nergens het geringste spoor van je moeder te vinden is... moet ik langzamerhand gaan geloven dat je... Dat je in een soort zinsbegoocheling leefde. Het is te begrijpen dat je je zonder bijbedoeling natuurlijk inbeelde. dat je de reis naar Frankrijk vergezeld van je moeder gemaakt hebt. Dat is nu wat ik wilde horen. Want nu zul jij de eerste zijn die zich laat overtuigen dat ik geen dom geëxalteerd klein meisje ben. Hier, deze lijst. Nummer 29. Mevrouw. Fr Françoise Carpat. Een dochter? Wat is dat? De lijst van de stewardess van de Buenos Aires. De staat heeft de heel uitgoed te pakken gekregen. Dan is de lijst misschien vals. Is dat het enige wat je te zeggen hebt? Ik me niet kwalijk, maar dat, dat, dat ligt toch voor de hand. Ben je nu niet eens blij? Oh, jawel. Uh, jawel. Robert, kort geleden, toen je voor de eerste maal jij tegen me zei... toen heb ik gedacht dat je me zou kussen. Maar je bent weggelopen, zo hartig dat je zelfs je hoed vergat. Gisteren zei je dat je van me hield... Ik geloof het niet. Waarom niet? Dat kan ik niet zeggen. Maar dat moet je zeggen. Nee. Dan, dan, dan zal ik me kunnen beteren. Je zult merken dat ik van jou hou. Je hebt me nog nooit... Waarom ga je niet doen? Je hebt me nog geen enkele keer gekust. En daaruit maak je op... Wat kan ik er anders uit op maken? Ja, weet je waarom je dit nu allemaal tegen me zegt? Nee. Omdat ik onzin gesproken heb. Natuurlijk geloof ik niet dat Gustave die lijst vervalsd heeft... Kun je je indenken waarom ik dat gezegd heb? Nee. Alleen omdat ik jaloers ben op nu staan. Is het werkelijk? Moet ik me dan niet ergeren dat het hem gelukt is dit te vinden, terwijl ik me vergeefs voor je inspan? Was je daarom teleurgesteld? Alleen daarom, Robert? Dat ik dat zelf niet heb ingezien. Neem me niet kwalijk. Ik zal het u goedmaken. staaf heeft de lijst ontdekt en jij, jij maakt hem levend door hem te gebruiken. Ik geef jou de lijst. Je geeft... Ik neem hem graag aan. Bela. Meneer Justaaf mag u even gestoord worden? Wie vraagt dat? Je voor ja. Wilt u iets van mij? Ze wil graag even naar u toe komen. Maar waarom heb je je vroeger niet meteen meegebracht? Hier ben ik. Ik constateer dat mijn grote spijt een onnatuurlijke bleekheid op uw wangen. Leest u dit, Lieve Inja, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Als ik niet plotseling een collega in het ziekenhuis moest vervangen... had ik mezelf naar je toe gehaast om door mijn tegenwoordigheid... het verdriet om dit bericht zo mogelijk te verlichten. Tijdens een rit met de paardentram is mijn portefeuille gestolen. In deze portefeuille bevond zich ook de lijst van de stewardess. Ik ben niet te troosten, Robert. Hm, dat verwondert me niet. Wat? Met alle respect ben ik zo vrij op te merken... dat van een man die u lief heeft, zo'n document niet gestolen wordt. Een levensteken van mijn moeder... Hij heeft het niet meer. Eerst verdacht ik dokter Beval, maar nu veracht ik hem ook. Spreekt u niet over hem? Natuurlijk wil ik geen pijnlijke wonden openrijden. Nu hebt u nog maar één vriend. Mij. U? Ik hoop het u in een paar dagen te bewijzen. Laat u het aan mij over. Waarom werd er niet eerder open gedaan? Je voor Inja is niet te spreken. Wanneer is ze te spreken? Helemaal niet. Geeft u haar dan deze brief die ik geschreven heb... voor het geval ik haar niet thuis mocht treffen? Ik mag niet daar nee, maar... Laat u me binnen. Ik mag niet. Ik mag niet. Gaat u nou maar weg. Neemt u me niet kwalijk voor. Oh, uh, moet u bij ons zijn? Ik moet een manuscript halen voor drukkerij Miron bij meneer Gustave. Oh ja, er wordt al op u gewacht. Gaat u mij naar binnen. Het spijt me zeer, dokter Deval. Het spijt me, maar ik moet de deur nu heus sluiten. Binnen. hier is de man van de drukkerij. Hij moet even wachten. Ja, nadat de kranten verklaarden dat ze geen artikel over u konden plaatsen, omdat u een bij alle instanties bekende geesteszieke bent, heb ik deze procedure geschreven die u zo even las. U hoort het, de loper van de drukkerij staat buiten. Geeft u mij uw toestemming dat ik hem uitgeef? En hoe verwacht u dat ik mijn dankbaarheid zal tonen? Je vriend, ja. Antwoord alsjeblieft. Ik... U weet dat het voor mij een geschenk uit de hemel is dat ik u van dienst kan zijn. Als de kranten me afwijzen. Als de overheid doof is, deze brochure zal spreken. Een slachtoffer van de wereldtentoonstelling heb ik hem genoemd. Als ondertitel had ik gedacht, het geval Carpas. Beschreven door een opgeschrikt tijdgenoot. Ik heb u geld aangeboden. Ik zou de drukkosten graag zelf dragen. Mijn laatste spaarduiten wil ik aan uw zaak offeren. Of ik zou mezelf verachtelijk voorkomen. En u verwacht van mij? Ik verwacht van u niets. Maar ik zou gelukkig zijn als... Spreekt u helemaal uit? Als u van mij hield. Ik wou dat ik u dat zeggen kon, Gustave. Ik heb van Robert gehouden. Nooit wil ik hem weer zien. Maar misschien zal ik nooit ophouden hem lief te hebben. En daarom, Gustave, kan ik niet van je houden. Je bent een vriend belang niet van je, dat je deze brochure laat drukken. Waar is die man van de drukkerij? Hier is het aan de strip. Vandaag nog moeten ze beginnen te zetten. Meneer de Commissaris, zojuist brengt mijn agent deze brochure, die morgen in een oplaaf van 2000 verschijnen zal, slachtoffer der wereldtentoonstelling. Nou, blijkbaar hebben onze maatregelen niet geholpen. Laat de dame, die al een poosje in de voorkamer wacht, binnenkomen. komen. is Juffrouw Carpas. De heldin van deze brochure. Wat u vandaag te weten is gekomen, wist ik gisteren al. Hm? Maar ik ben dankbaar dat u een exemplaar van deze brochure op mijn schrijftafel gelegd hebt. Het zal mijn taak vergemakkelijken. Jevou Capas, wilt u binnenkomen? Mevrouw, oh, gaat u zitten? Ik, ik heb u verzocht in verband met uw moeder. Hebt u haar gevonden? Mevrouw, uw geduld is de laatste week op zo'n harde en verschrikkelijke wijze op de proef gesteld. Dat ik het waag om mijn antwoord op die vraag in die vorm te gieten die ik voor de juiste had. U kent de brochure Slachtoffer der Wereldtentoonstelling? Een vriend van mij heeft hem geschreven. U is een Française? Mijn moeder is een Française. U houdt van het vaderland van uw moeder? Ik houd van Frankrijk. Dat ik pas sinds enige weken ken. En ofschoon ik daar Grins groot geworden ben. Hier hoopte ik alles te vinden dat mij het gevoel van vaderlandsliefde zou geven. Dat ik Grins nooit heb gekend. Ik dank u voor dit antwoord. Maar nu geloof ik dat al mijn hopen te vergeefs geweest zijn. ...hebt u mijn moeder gevonden? Juffrouw Carpas, u is na het verdwijnen van uw moeder bij de politie gekomen. Maar de politie heeft u niet kunnen helpen. Nee. Zou het u zo goed willen zijn, mij een paar minuten niet in de reden te vallen? Mijn moeder is dood. Dat kunt u niet langer voor me verbergen. Er was... Er was nog geen half uur verlopen... ...nadat u uw moeder alleen had gelaten in het kleine kamertje in Royale dat u met zoveel moeite had verkregen... toen het kamermeisje uw moeder luid hoorde steunen. Een half uur? Maar toen was ik nog wakker. Ik zal trachten zo kort mogelijk te zijn. Ik smeek u maak dit bittere ogenblik niet onnodig langer. Alles is te laat. Het kamermeisje, dat de zieke geen hulp kon bieden... riep een dokter. Toen de dokter kwam... was uw moeder... Dood. Nee... Ze lag ziek. Aan de pest. Aan. aan de. Maar ze, ze was. ze was volkomen gezond. We hebben haar naar een ziekenhuis laten brengen. Waar ze de volgende dag, zonder bij bewustzijn gekomen te zijn, is overleden. Uw moeder was even na drieën vervoerd. Het kwam er op aan de tijd tot de dag aanbrak te benutten. Het meubilair van de kamer en de bagage van uw moeder werden verbrand. De kamer zelf werd gedesinfecteerd... en er kwamen schilders om de kamer weer opnieuw te schilderen. Toen u tegen de middag in het hotel kwam om naar uw moeder te gaan... had u die schilders zelf gezien. De weinige bedienden die getuigen waren van die vreselijke nachtelijke gebeurtenis... werd de diepste stilzwijgen opgelegd. De naam van uw moeder werd uit het vreemdelingenboek verwijderd... en in plaats daarvan werd een willekeurige naam ingeschreven. Datzelfde werd gedaan met de passagierslijst in het kantoor van de stoomvaartmaatschappij. Alle sporen die wij konden achterhalen en die op de aankomst van uw moeder wezen werden uitgewist. Wij waren in die nacht besloten... om het bestaan van uw moeder te loognen... voor zover Frankrijk erin betrokken was. Wij hadden het voordeel dat het nacht was. Toen de eerste gasten de volgende morgen... de grote trap afkwamen... meenden wij alle sporen vernietigd... volkomen vernietigd te hebben. Een dokter Deval had van ons de opdracht om u te observeren... om te zien of de vreselijke ziekte... zich ook bij u zo openbaren. Zo. Zo. Daarom was hij dus zo goed. Zo deelnemend... Daarom is u zo vaak gekomen. Maar, maar waarom hebt u dit alles gedaan? Voor de tentoonstelling. Voor het land. Om een paniek te voorkomen. Om de vreemdelingen niet af te schrikken. We hebben een fout gemaakt. We hebben niet aan de lijst van de stewardess gedacht. Deze kwam uw kennis in handen. Gelukkig vertrouwde u dokter de Val zozeer... dat u de lijst aan hem gaf. Maar die kennis van u die de zeer verklaarbare wens koesterde om u te helpen... liet deze brochure drukken. Als hij eerst morgen zal verschijnen... heeft hij er toch al enige honderden exemplaren van verspreid. De brochure is zo goed geschreven... dat de overheid de gestelde vragen niet kan ontwijken. Wij hoopten de gehele oplaag in beslag te kunnen nemen. Maar wij zijn te laat gekomen. Gaat u met deze brochure akkoord? Ja. Of schoon ook hij uw moeder niet meer in het leven terug kan roepen? Dat weet ik. Wat kan u dan aan de publicatie gelegen liggen nu u de waarheid kent? Moet ik antwoorden? Heel graag ja. Ik wil me wreken. Op wie? Op dokter de Wat moet ik daarvan begrijpen? Ik heb van hem gehouden. En hij van mij, dat weet ik. Dat weet ik. En in plaats van mij te vertrouwen zoals ik hem vertrouwd heb, heeft hij zijn bozaardig ambtelijk spel met mij gespeeld. ...heeft hij zijn voorschriften hoger gesteld dan mijn hart. Deze brochure toont zijn gemeenheid. Het doet me goed dat hij al in omloop is. Het zijn dus zuiver persoonlijke redenen. Ja, persoonlijke redenen. Nadat nou, jullie mij met z'n allen nou bijna tot waanzin gedreven hebben. Getrapt hebben jullie mij. Getrapt en niet geteld. En nu opeens ben ik weer in taal. Maar waarom hoort u me eigenlijk uit? De brochure, zegt u, is al in enige honderden exemplaren verspreid. Wij hebben nog één enkel middel om het effect van de brochure te vernietigen. Wilt u deze verklaring eens lezen? Ik zou moeten. Wat? Ik zou moeten verklaren dat ik alleen naar Frankrijk ben gekomen zonder mijn moeder? En dat alle andere geruchten en beweringen onwaar zijn? Nooit. Ik had toch gehoopt dat u ons deze verklaring zou verstrekken? Nee. Als u dokter Deval buiten beschouwing laat... Ik kan hem niet buiten beschouwing laten. Hij heeft mij zo gemeen behandeld. Ik heb hier niets meer te maken. Dan, inspecteur, blijft ons niets anders over dan het onheil zijn loop te laten. Wij moeten de tentoonstelling sluiten. En juffrouw Carpas, zei u niet dat u Frankrijk liefhad? had? Juffrouw Kapas, zei u niet dat u Frankrijk als uw vaderland beschouwde. U wilt zich op een man wreken die zich tegenover u onwaardig en niet als een eerlijk man gedragen heeft. Hij schijnt de vrouwen niet te kennen. Want niet waar, juffrouw Carpas. U zou door een openlijke bekentenis zo getroffen geweest zijn... dat u vrijwillig de lijst vernietigd zou hebben. Zou u dat gedaan hebben, juffrouw? Juffrouw? Ja. Als man en superieur neem ik het dokter de Val hoogst kwalijk. Wij zullen hem ter verantwoording roepen. Dat zal toch in zeker opzicht een genoegdoening voor u zijn? Ik zal zelfs moeten overwegen... of ik dokter de Val eigenlijk niet voor het verscheiden van deze brochure verantwoordelijk moet stellen. Ik wist tot nu toe van de nauwere betrekkingen die er tussen u beiden bestond, niets. Aan die mogelijkheid hadden wij niet gedacht. Was de verhouding zeer intiem? Hij schrikt u niet. Ik tracht alleen maar de gerechtvaardigdheid van uw wraakgevoelens volkomen te beseffen. Hij heeft het zelfs niet gewaagd me eenmaal te kussen. Uit angst voor besmetting. Ik ben een oudere man, juffrouw Kapas. Maar ik ben mij de belediging die u is aangedaan volkomen bewust. Ik begrijp dat men als vrouw zo'n man wenst te vernietigen. Pardon? Ik ben... Ik betreur alleen dat de goede met de slechte moeten lijden. Ik stel stelde Parijs voor, die vlijtige, worstelende stad. Jarenlang hebben duizenden en nog eens duizenden op de opening van de tentoonstelling gewacht. Op de stroom van vreemdelingen en op de kooplust die de tentoonstelling met zich brengen zou. Al onze verwachtingen zijn overtroffen. Niet alleen Parijs bloeit op, maar het hele land. De boer die zijn producten levert. De handwerkman die afzet voor zijn ware vind. De hotels zijn geheel vol. De winkels zijn nauwelijks in staat hun voorraad zo snel aan te vullen als verkoop. In talloze restaurants werken een onnoemelijk aantal employés. In de tuinen spelen muzici die dit pas lange tijd zonder werk waren. Er wordt toneel gespeeld. Men danst. Men bezoekt de mooiste streken van het land. De tentoonstelling duurt pas twee maanden. Als hij in oktober gesloten wordt, hebben wij nood en zorgen voor jaren band. Maar, maar morgen, morgen zal de wereld weten dat de pest tot onze bezoekers behoort. De schepen zullen in volle zee terugkeren. De hotels zullen uitgestorven zijn. De winkels en terrassen leeg. Waarom legt u me het vuur zo na aan de schenen, meneer de commissaris? Neemt u mij niet kwalijk dat ik zo uitgeweid heb? Ik wist eigenlijk wel dat het niet nodig was. Geef me maar een pen. Ik zal ondertekenen. Ik ben zonder mijn moeder hierheen gekomen. Ik moet mij in uw ogen wel heel klein getoond hebben. U hebt mij het mooiste moment in mijn leven geschonken. U hebt mij uw grootheid geopenbaard. En ook uw zwakheid. Inspecteur, neem deze verklaring... En breng u ter kennis van geheel Parijs. Jawel, commissaris. En, mijn kindje... wat zou u nu graag willen doen? Wilt u naar vrienden? Wilt u een reisje naar het zuiden maken... om voor zover mogelijk te vergeten? Ik wil graag met de eerstvolgende trein naar de Havre En met het eerstvolgende schip terug naar Brazilië. U wilt Frankrijk verlaten? Ook ik ben hier niet geweest, meneer de commissaris. Ik wil naar huis... En het verlangen naar Frankrijk blijven koesteren tot dit zo machtig wordt dat ik eens naar het land zal gaan dat ik lief heb. ...hebt geluisterd naar Uitgewiste Sporen. Een hoorspel door Hans Rote... ...naar een ware gebeurtenis die zich afspeelde... ...gedurende de Parijse wereldtentoonstelling... ...in het jaar 1867. Vertaling H. de Wolf. De rolverdeling was als volgt. Inja, Trudy Liboussan. Haar moeder, Dougie Rugani. Dr. Robert Duval, Paul van der Leck, Gustave, Frans Zomers. De commissaris... Willy Ruijs. Verder werkten mee Tine Medema, Rita Vet, Gerry Mantel, Hans Kersenberg, Hans Veerman, Han Keunig en Piet Ekel. De spelleiding had Kommer klein